Die mag ik wel uh, apart uh, welkom heten. Hè? Als ervaren gast. Als uh, ervaren gast. Ervaren gast, ja. Verder zit in de kring uh, Maritia en Els uh, is al gehoord waarschijnlijk. En uh, ik ben Ben Lone. We gaan er samen een mooi uur literatuur van maken. En uh, Els, jij vertelt maar waarmee we beginnen. We beginnen met Suzanne. Zij is van de gedichten en of de vertelsels. Ja, en ik uh, ga vandaag uh, uit eigen werk um, voorlezen. En ik begin met iets uh, ja, wat ik al een tijdje in mijn gedachten had. En ik zal daar, nadat ik het uh, voorgelezen heb, zal ik even uitleggen waar het vandaan komt. Mijmerend loop ik door de straten van het dorp waar ik ben opgegroeid. Langzaam dringen de veranderingen van de omgeving tot mij door en gaan mijn gedachten naar vroeger. Ik wandel dezelfde route die ik als klein kind zo vaak heb gelopen. De weg naar school langs de groene speelweide. Nu is alles anders. Van de groene velden is nog maar weinig over. Huizen zijn gerezen waar voorheen gevoetbald werd. Langs de supermarkt die er niet meer is en de school die is verdwenen. Is het dan toch mijn leeftijd die mij sentimenteel maakt... en mij doet verlangen naar meer onbezorgde tijden? Als kleine meid lopend naar school, spelend op het speelplein... Met carnaval, verkleed als rood kapje... met door mama gebakken koekjes in een mandje. Nog zo jong en onbehouden. Genietend van de dag. Niet bezig met wat morgen komen gaat en gisteren geweest is. Toen kon het nog, genieten van het moment. Toch loop ik verder, sluit mijn ogen... en ruik de vroege ochtenden op school. Ik voel het gras weer onder mijn voeten... en hoor het schreeuwen van spelende kinderen om mij heen. Verder in de tijd loop ik naar de, scho naar de grote school... Zoals de kleine kinderen het noemden. Nu alweer jaren geleden, geslaagd, de school weer verlaten, op weg naar het grote leven, volwassen zijn. Bijna twintig jaar later vraag ik me af of je, als je groeit, je thuis ook ontgroeit. Kun je je nog verplaatsen naar de plaats waar je bent geworden wat je nooit had verwacht? De tijd van nemen wat er komt, niet nadenken over gevolgen, carpe diem, wil toch iedereen weer terug? Terug naar vroeger en onvolwassen. Geen verantwoordelijkheden, vrij spel. Er komt een moment dat je het woord vroeger steeds vaker in de mond neemt. Proef het goed, laat het in jouw mond heen en weer rollen. En neem al de verschillende smaken in je op. Ja, vroeger was alles anders. Vroeger paste toen bij mij. Nu kom ik weer terug naar het dorp waar ik groot ben geworden. Ik voel me veilig en klein. Raad u zo over Goorlen? Uh, ja, nou, dat gaat meenemen, het ook dat. over jou, Suzanne? Ja, het gaat ook over jou. Oh, maar mij. ik zat net te bedenken ben je niet wat, wat jong voor nostalgie. Ja, dat is wel erg, hè? Ja. dat... dat uh, ja, maar toch wel. Uh, dat komt ook omdat Stefan en ik weer terug in Hoorland komen wonen. Uh -huh. Dat, dat... Ja. dat moeder ik en, al En, uh... en, en, en, en, en liep je over de Van Hester staat. Nee, ik, hem, goor, heb, ik ben die, vroeger uh... in de helle opgegroeid. Oh, in de helle. En um, ja, daar, uh, de hele school is weg. Daar zat het ook niet op school. Wij zaten op de Open Hof. En, en ja, daar is heel veel veranderd. Vroeger had je daar uh, de supermarkt. En, Weer, en van die hele Nieuwbouwwerk. Ja, ja. <laughs> maar je had daar Wat heel veel groene, groene weiden Super. waar je allemaal mm. speelde. Nou, heel veel daarvan zijn bebouwd. En, en ja, het, het ziet er toch wel heel anders uit. En de school is ook anders. En, uh... De driehoek is nog groen. De driehoek is nog groen, ja. Maar veel die groen, ja. van die andere groene stukken hoor. zijn geen groen meer. Nee. Toen jij bij het laatste was, denk ik... Ho, die komen weer in Goorlen wonen. Wij komen weer in Goorlen wonen. Dus ik vond het wel leuk om dat op deze manier een beetje aan te kondigen. Oh, ja. Nou, het is een leuk stuk. Goorle bergje, wij komen weer. En uh, ja, het is... Het is uh, ik heb daar ook wel heel veel zin in. Wij doen heel veel nog hier. Ja, en, uh, en dadelijk steeds meer zeker. Ja, dadelijk ook. Nou ja, weet ik niet. We, we, we eerst we krijgen eind deze maand de sleutel, dus dan gaan we eerst klussen. Nou. En dan, uh... Waar kom je te wonen in de helder? Ik, uh, ik kom naar, ik ga niet naar de Helle terug. Oh, nee. oh daar nee. heb je vroeger ja. gewoond? Daar heb ik vroeger gewoond. En mijn ouders wonen er nog steeds. Ja, uh... okay. nou, ik ook. Daarom vraag ik. Het ja. okay. ja. Nee, ja. Ik, ik zeg altijd één helder is voor mij niet goed genoeg. Dus <laughs> je voelt gewoon heb niet meer is voor mij nodig. <laughs> Te veel Dante gelezen. Maar Doe mij gaat nog naar maar een helder weg. Midden van het dorp, of niet? Ik ga naar het midden van het dorp, ja. Dus uh, burgemeester Renstraat ga ik wonen. Okay. Dus ja. dat is hier mm -hmm. dan zie je vlakbij. Zeker. Zit bij een maken. Met een ja. mijnen ook. Ja, heel ja. leuke buurt. En ik heb er heel veel zin in. Jongkeren. Dus, uh, nou, ik zou zeggen, welkom terug hiervoor. Jonke ja, dankjewel. Klussen en je gedicht, want er zit nog één gedicht over. Ja, maar daar ja, hebben we ja, geen gedicht. tijd meer voor, hè? Ja. één ja. gedicht, zonder mm. te praten. Zonder te praten? Ja, wel, je gedicht mooi voordragen, maar niet eromheen gekletst. Oh, en dan kan ik, er misschien ik dat dat keer, nee? oh, het misschien beter voor de volgende keer Nee, dat mag niet. Het volgende gedicht heet SM. Dan moet ik dat dan helemaal niet uitleggen waar dat vandaan komt? Nou, dat snappen, SM, wij, dat snappen wij wel. Nee, want het is even de afkorting die ik gebruikt wordt voor social media. Oh, dat dus... is ah, dat valt nou weer tegen. Valt dat nou tegen? <laughs> nou, Dit stil. is inderdaad een, een uh, gedicht. De bevestiging van het zijn wordt verkregen door de reactie van een externe kracht. Leef jij jouw leven wel volledig of geniet jij niet uit volle macht? Acteren is een kunst geworden die iedereen wordt geleerd. Jouw leven zichtbaar in one-liners en plaatjes. Door anderen niet beïnvloedbaar beheerd. Gezichtlozen bepalen wat jij mag en kan. Jouw zijn weergegeven in nullen en enen. 140 karakters bepalen welk karakter jij mag zijn. Jouw ziel opgezogen in de massa, eigenheid verdwenen. Een marteling, voldoen aan een ideaalbeeld. Hoe openhartig en echt mag je zijn? Alle mooie beelden en verhalen. Wat heeft iedereen het te goed online? Wat is echt en wat is gelogen? Paranoia en angst openbaren? Deel jij wel voldoende. De verdoving laat jou naar het scherm staren. Dilemma na dilemma stapelt zich op. Naar buiten herinneringen maken. Belangrijk en interessant zijn. Veel vrienden verzamelen en benaderen. Iedere vage kennis die via via verschijnt. Je voelt je geslagen. Als je niet kan voldoen. Vernederd als je niet bekeken wordt. De angst om iets te missen. Je moet volgen. Volgen in het leven van een ander gestort. Wie doet wat, wanneer en waarom? En wat is jouw bijdrage aan iedereen? Elke vijf minuten kijken en speuren en volgen. Nog geen like of retweet, geen een. Het gaat over de verslavingen aan social media die dat is tegenwoordig is te te Is SM een courante afkorting voor sociale media? Nee, maar ik vond het wel leuk. Omdat het ook wel een beetje sadomasochistisch is zoals mensen ja. ermee bezig zijn. Ja, ik ben, ik ben dacht, ja. Mm. ja dat is waar. En vandaar ja. dat mensen die er zo, zo mee bezig zijn. Die, die hun telefoon niet los kunnen laten. Die echt gewoon letterlijk een social media verslaving hebben. Mm. Um, ja, die zijn eigenlijk gewoon sadomasochistisch bezig. Die kunnen het niet meer laten. Die, die, die heel hun, hun gevoel hangt af van wat ze online zien. Ja, het ja, is echt ja, echte verslaving. Het is een, het is een ja. ziekte. Het is, uh, het is eigenlijk Sommige triest. Sommige mensen hè? gaan ervoor naar een afkikcentrum. Ja, ja. ja. ja, ja. En, en inderdaad, als je dan niet genoeg geliked wordt... of niet genoeg vrienden hebt, dan doet dat ook echt pijn. En, ja, dus door je zo continu te confronteren eigenlijk... met wat je op social media ziet... en waardoor het lijkt alsof andere mensen het veel en veel beter hebben... Um, ben je eigenlijk jezelf aan het pijnigen? Dus vandaar dat ik het wel een leuke afkorting vond. Ja, ja, ja. ja. Heel leuk. Mooi gedicht, ja. mooi verhaal. En nu gaan wij naar een jonge vrouw, Afke Romeijn, die net een nieuwe CD heeft uitgegeven, de 12 van Afke. En daar spelen wij, of komt het lied uit de eten? Je doet je best maar. Nou, dat zijn wij ook aan het doen, hè? Zo, dat was Je Doet Je Best Maar. En dan gaan we nu naar Fred vragen of, of hij zijn best wil doen. <laughs> een kwartier lang. En hier komt de microfoon. Ja, nou ja, meestal uh, probeer ik hier wat te vertellen over wat ik recent gelezen heb. Mm -hmm. Het is nu een tijdje geleden dat ik hier geweest ben, denk ik. Dus ik heb wel aardig wat gelezen in de tussentijd. Ja, afgelopen maanden. Ja, maar ik weet. Niet zeker of er niet toch een uh, verhaal bij zit van een boek wat ik voor de vorige uitzending gelezen heb en daar misschien ook al iets over verteld heb. Ja, nou, dus. maar dat zou ook geen ramp zijn, want ja. we zijn allemaal van een bepaalde leeftijd. <laughs> maar als het Geldt dat deze ook andere. voor de luisteraars? <laughs> Fred, als het deze boeken zijn, dan heb je die nog niet besproken. Nee, die onderste zeker niet. Nee, maar die andere ook niet, Okay. Je hebt wel eens over Jozef Rood gehad. Maar ja, ja ja, ja. Over... ja, ja. Nou, laat in... ik daarmee beginnen. Met Good Old Jozef Rood. Ja. Bij ouderen nog wel bekend. Ja. Maar uh, onlangs weer wat meer in de belangstelling gekomen. In ieder geval in het nederlands gebied omdat er uh, een mevrouw, een Vlaamse mevrouw is geweest. Uh, die uh, zich heeft geworpen op Jozef Rood, om het maar even zo te zeggen. Letterlijk op figuurlijk. Nou, alleen figuurlijk, want Jozef Rood is zo al overleden beurt, in 1939. Ja. Uh, waarschijnlijk aan, aan deel, overmatig drankgebruik. Ja. De Vlaamse mevrouw-germaniste heet Els Snik, met CK. Oh. En zij heeft uh, twee bundels uitgebracht bij uh, Lubberhuizen. Vorig jaar. En uh, dat zijn twee bundels met korte verhalen, journalistiek, literaire verhalen, van Jozef Rood vertaald in het Nederlands. Mm -hmm. Van Jozef was uh, een groot schrijver, hè, een hele bekende schrijver, een goed verkochte schrijver overigens ook. Die uh, geleefd heeft van 1894 tot 1939. Uh, uh, heeft in die tijd heel veel geschreven. En dat is ook heel goed verkocht. Uh, hij heeft het allemaal ook weer opgedronken, de, de opbrengsten. Ja. Uh, en dat is uh, in ieder geval ook uh, noodlottig geworden uiteindelijk. Uh, maar er is uh, van als zijn literaire werk, is vertaald in het Nederlands... ...maar zijn journalistieke werk eigenlijk bijna niet... Oh. En dat is uh, bijzonder fraai en het uh, wordt helaas ook steeds actueler. Jozef Rood was een uh, Jood geboren in wat nu de Oekraïne is, maar hoorde toen nog tot de uh, Oostenrijk-Hongaarse dubbelmonarchie. Galicië. In Galicië geboren inderdaad, als een uh, Duits sprekende uh, Jood. Mm -hmm. uh, gestudeerd in Wenen, niet afgemaakt, Eerste Wereldoorlog... Meegemaakt, verder een hoop persoonlijke ellende ook meegemaakt. Een vrouw die al heel snel opgenomen moest worden in een psychiatrische inrichting en daar ook nooit meer uitgekomen is. Uh, een heleboel andere ellende meegemaakt en vooral uh, ook heel veel ellende meegemaakt als uh, permanente vluchteling. Eigenlijk is hij zijn vaderland kwijtgeraakt uh, na de Eerste Wereldoorlog, toen dat vaderland opgesplitst werd in tien aparte vaderlanden. Um, hij is toen uh, veel in Duitsland gaan werken, in Berlijn onder andere, voor de Frankfurt-Algemeine geschreven. Heel veel journalistiek werk, ook reizen gemaakt naar de, Sof naar de jonge Sovjet-Unie enzovoort. En uh, ja, eigenlijk is de rode draad in zijn leven dat hij een permanente vluchteling is. Die uh, uh, ja, eigenlijk nergens thuis is en dus misschien overal. En uh, hij heeft ook schitterende oogtuigenverslagen en uh, sfeerverslagen geschreven... ...over het lot van allerlei vluchtelingen. En hij werd zelf natuurlijk een politieke vluchteling... ...op het moment dat hij als Jood niet meer terug kon naar Duitsland... na de machtsovername van Hitler in januari 1933. En hij is overigens een van de zeer weinigen geweest... ...die vanaf het begin heel erg gewaarschuwd heeft... Uh, tegen de opkomst van Hitler en tegen de gevolgen die dat zou hebben voor heel veel mensen. En uh, zoals wel vaker met dat soort mensen gebeurt, wordt er heel slecht naar geluisterd. Ja. Mm -hmm. En in zekere zin is dus en de vluchtelingenproblematiek waar we nu in zitten, maar ook uh, zeg maar de opkomst van allerlei uh, uh, rechtse partijen die zich daar zich tegen te weerstellen en ja. uh, die uh, in zekere opzicht, althans volgens een aantal uh, politicologen en uh, intellectuelen... ook wel uh, overeenkomsten hebben met wat er in die tijd uh, aan politiek gespeeld heeft... Uh, maakte Joost wel tot een uh, actuele schrijver. Helaas. Ja. ja. Dus uh, dit naar aanleiding eigenlijk van de publicatie van twee Nederlandstalige... Uh, ...vrijwel nog niet eerder vertaalde stukken Wat je heen, journalistiek. Zijn het allemaal uh, journalistieke stukken? Dit zijn allemaal journalistiek, maar zeer literair geschreven. Ja, ja, ja maar het is geen ver sfeer verhaal over een enzovoort. hotelmens, zal ik maar zeggen. Nee, uh, Jozef Rood was zelf een hotelmens. Ja, want Jozef ja. Rood die heeft in zijn leven, denk ik, uh, acht weken in een huis gewoond. Ja. En voor de rest heeft hij zijn hele leven in pensioens en hotels doorgebracht, wat ook niet goed was voor zijn bankrekening. En bovendien uh, was zijn drankrekening heel erg groot, dus hij, hij is ook straatarm en vol schulden enzovoorts is hij uh, uiteindelijk ja. uh, overleden. Ja. Krijg je een beetje context uh, bij die, uh, ja, die journalistieke stukken? Er zit een voorwoord uh, bij en een nawoord ja. bij. Ja, ja, ja. En daar wordt onder andere wat ik net gezegd heb over zijn uh, hotelleven, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, dat ja, ja. wordt uitgelegd, want dit gaat veel over leven in hotels, aankomen in hotels, over de portier. Oh, ja, ja, ja. Uh, over nee, de mensen die, al die, al die werken, komt er werken. Dus je ja, denkt aan Vicky ja. Baum, mensen in hotel. Het gaat ook over ja. allerlei vluchtelingen, maar ja. dan in Hongkong ja. of zoiets. Ja. En dit gaat eigenlijk veel meer over mensen aan de onderkant of aan de marge, of in de marge van de samenleving. Hè. Dus veel vluchtelingen en mensen die in de, in de Loesje, uh, circuit van Parijs en van Berlijn uh, rondhangen... ...Sygeunermeisjes, vluchtelingen, vluchtelingenkinderen. Ja, uh, oké, okay, maar vooral sociale uh, ja. verhalen. Ja. Ja. Nee, geen, ja. Niet zozeer politieke verhalen. Of nee, nou geen, ja... Die kun je eruit distilleren, ja. ja. ja. ja, ja. Ik zag ik net ja. een geel papiertje tussen zitten. Was dat, nou, dat uh, zijn een stukje wel. Ja, voorlezen? dat zou ik kunnen doen, inderdaad. Want dat is dus. Dat... Is iets wat wel vaker uit deze bundel voorgelezen wordt. Het is niet zo'n lang stukje. En het geeft wel een aardige indruk van de manier waarop hij schrijft. Zal ik het doen? Ja, doe het. Ja. Uh, het stuk heet Een kind in de wachtkamer van de politie. En het is in 1938 geschreven. Nou, dat is ook al actueel, toch? Het kind liep onbekommerd als een echt kind dwars door onze huiveringwekkende treurnis. We zaten namelijk in de wachtkamer van de politieprefectuur in Parijs, ongetwijfeld. We wachten op toestemming om in Parijs te blijven of anders naar de duivel te mogen lopen. We wachten in de wachtzaal. Waar wacht een mens anders? Een mens wacht in een wachtzaal. In een wachtzaal, beste dames en heren, zijn er geen gestoffeerde fauteuils. Je zit er op banken zonder leuning. Je zit, zoals het een vaderlandsloze betaamt. Met gebogen rug, de ellebogen op de knieën en, als je dat wilt, met je voorhoofd in je gevouwen handen. In de wachtkamer van de politieprefectuur lopen de mensen heen en weer en af en aan. Het zijn er naar schatting, laten we zeggen, een stuk of twintig. Over het algemeen mannen. Ze lopen af en aan en heen en weer. God heeft ze kennelijk geslagen. Het is nog niet genoeg dat ze al die mijlen hebben moeten afleggen om hier te komen, in deze wachtkamer van de prefectuur. Ze moeten ook daarbinnen nog steeds verder af en aan en heen en weer lopen. Het is alsof ze het rondzwerven en vluchten helemaal niet kunnen laten. Ook in de wachtkamer van de politie blijven ze vluchten en rondzwerven. Hun pakken zijn nog in orde maar hun gezichten zijn bij wijze van spreken versleten. Nooit kan een pak zo versleten zijn als een gezicht. Ze dachten, de stakkers, dat je de omgeving kunt doen geloven... dat je haar nog waardig bent, omdat je je, ook al ben je... naar die omgeving gevlucht, toch de moeite getroostte er zo uit te zien als zij, als deze omgeving... die er nog in haar dromen niet aan denkt te vluchten. Want met haar gaat het nog goed... Met een goede omgeving. En midden tussen deze vluchtelingen die zichzelf geen rust kunnen geven, liep in de wachtzaal van de politieprefectuur dat kind rond. Dat blond gelokte kind. Ik noem het een schattig kind. Omdat elke beschrijving een literaire leugen zou zijn. Je moet niet schuwen het schattige zo te noemen. Het blonde kind in de wachtzaal van de politieprefectuur was schattig. Het had het soort blauwe ogen dat men engelen pleeg toe te schrijven. Sterker nog, het had de onbeschrijfelijke stille glans van de onschuld die de ware kennis is. Het enige dat we op aarde naar waarde zouden moeten schatten, zodra we het herkend hebben. Het was een kind, een jongetje van drie. Hij nam mijn stok uit mijn handen en, zoals alleen kinderen en engelen dat kunnen, sloeg er de politieman die voor de deur stond mee op het hoofd. De blond gelokte jongen liep tussen de bezige benen van alle politieambtenaren door. Het was een fantastisch en kwiek stukje zon... in onze grauwe wachtkamer van de politieprefectuur. Ik wilde dat ik de vader van dat kind was geweest. Mooi. Mooi stukje. Het is heel en het bitter, hè? het eerste stuk wat jij voorleest... Ja. bij mijn nieuwtjes heb ik een boek van Rodan al Een vluchteling. Uit een asielzoekerscentrum. Dan zou dit eerste stuk zo opgeschreven kunnen zijn, wonderlijk. Ja, hij weet wat, wat vluchten is, geloof ik, hè? als je dat zo leest. Ja, ja, ja, hij heeft een, een mooie uitspraak gedaan, zoals dat een, uh, een papier zonder mens meer waard is dan een mens zonder papieren. Ja. Omdat er in die tijd ook een, een flinke handel was in valse papieren, ja. en in, uh, ja. Ja. Om, om maar uh, weg te kunnen. Ja. En er zijn natuurlijk inderdaad vooral ook veel Joodse vluchtelingen, niet op tijd weggekund. Ook omdat ze op een gegeven moment niet meer terecht konden. Hè? Ook niet in de Verenigde Staten. Grenzen dicht. Ja. Ja. Uh, nou ja, en hier natuurlijk ook in grote getalen. Dus uh, in die zin is het ook wel heel actueel. Goed old Jozef. Nog één. Wil je nog iets zeggen over Jozef? Over Jozef Rood? ja. Of niet meer? Uh, nou ja, de, misschien ik nog wel omdat ik mensen die geïnteresseerd zijn in Jozef Rood... kunnen zich ook via internet uh, richten tot het uh, pas opgerichte, vorig jaar opgerichte Jozef Rood Genootschap. En die proberen weer wat promotie te geven aan het werk van uh, Jozef Rood. En een van de meer prominente leden, behalve mevrouw Snik, die deze boekjes uh, vertaald heeft, uh, is uh, Geert Mak. Oh, oh ja. dus, uh, wat leuk. Ja. Dat hij uh, ook zich daar weer in verdiept. Ja, nou ja, Jozef Rood komt ook wel regelmatig terug in uh, zijn boek In Europa. Ja, dat is waar. Ja. Dat, uh, in, de, in de koffiehuizen, uh, in <laughs> ja. Wenen en zo. En later in Berlijn, daar heeft hij wel veel sporen achtergelaten. Het kenmerk van het oude Europa, de koffiehuizen. Ja, ja. Mm -hmm. zeker van het oude Midden-Europa inderdaad. Mm. Ja. Mm. ja. En dan gaan we nu, voordat jij aan je tweede helft begint, mm -hmm. naar een liedje van, vind ik ook een mooie naam, niet Afrika, maar Maaike, Maaike Oudboter. En zij zingt: Wil je me lijmen als ik breek? Duw me omver, stuur me met tegenzin de kou maar in. Blaas me maar omver en stoot me om. Ik kan niet kapot. Kijk me niet aan, maar kijk dwars door me heen. Laat me verloren, laat me alleen. Ik kan het best zelf, ik heb je hulp niet nodig. Het is een lief maar overbodig, vast heel goed bedoeld gebaar. En vang me niet op, als ik naar beneden val. Het steeds opnieuw verknal ik ga. Vanzelf vast wel weer staan. Ik kan het best aan. Maar als ik mezelf geen bescherming meer bied, als ik opdreig te geven, ook al zie je het niet. Blijf je dan hier? Laat me niet in de steek. Laat me maar achter als je weg wilt gaan, veracht me om zelf het beste kunnen zijn. Scheld me uit, je doet me toch geen pijn met wat je zegt. En sluit me maar op als je genoeg van me.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 Klaar met ons lied en we gaan verder luisteren naar Fred. Die van alles nog bij zich heeft om ons te vertellen. Ja, um, een paar jaar geleden, ik weet niet meer precies hoeveel... maar uh, het boek is verschenen in 2012... maar heeft volgens mij pas in 2013 dus of zo publiciteit gekregen... Uh, uh, van Siberschaap. Het rancuneuze gif is in het nieuws geweest omdat uh, Sibeschaap ook een uh, VVD-senator is. Dus is uh, lid van de Eerste Kamer. En uh, die heeft een uh, onderzoek gedaan. Een promotieonderzoek. En uh, dat gaat eigenlijk over ressentiment. En uh, het, uh, de grote kracht van het ressentiment. En hij heeft uh, onder andere in zijn inleiding uh, ook opmerkingen gemaakt over uh, de uh, PVV. Mm -hmm. En ook over uh, de vrijheid van meningsuiting. En dat heeft hem uh, opgeleverd dat hij wel veel publiciteit heeft gekregen, maar dat hij ook een beetje in het beklaagde bankje is komen te zitten. Uh, en dat er uh, zeg maar heel fel gereageerd is op zijn boek. Wat toen waarschijnlijk al een jaar of zo uit was. Een promotieonderzoek. Een promotie onderzoek, ja. Uh, ja. Als psycholoog? Uh, als ja, socioloog? Ik wat dacht inderdaad als sociaal psycholoog of oh, ja. iets dergelijks. Ik wil nog iets dergelijks. Dat kwam nu, geloof ik, niet goed uit, hè? Uh, waar, waar die mee kwam. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus uh, hij heeft daar heel veel kritiek op gehad, eigenlijk. En ik uh, kreeg het. Uh, een tijdje later cadeau met mijn verjaardag hmm. van iemand. En uh, omdat hij wel wist dat ik veel met dat thema uh, bezig ben. Met zeg maar de sociaal-psychologische kant van de zaak. En de, de ontwikkelingen in onze democratie en in onze mediacratie. En het verband tussen die twee dingen enzovoorts. Hmm. En uh, ik vond het een bijzonder interessant boek. Het wordt ook een beetje in de filosofische... Uh, sfeer getrokken, dus met vrij uitgebreide verhandelingen over Nietzsche en hoe mensen tegenwoordig omgaan met hun lot. Nietzsche bepleit eigenlijk dat de mensen toch ook tot op zekere hoogte en bij Nietzsche zelfs tot op vrij grote hoogte hun lot moeten accepteren. En de een heeft nou eenmaal geluk en veel talent en de ander heeft pech. Dat kan ook gewoon individuele pech zijn. Hè? Je kunt een, een geliefde verliezen of een ongeluk krijgen of wat dan ook. Of en dat zijn allemaal dingen. En, ja. hè? Dus, uh, ja. en je moet uh, van Nietzsche eigenlijk het, het lot accepteren. Hè? Uh, waarmee je natuurlijk op gespannen voet staat met andere filosofen... en met een aantal politici die juist vinden... Uh, dat je het lot uh, in handen moet nemen. Hè? Ja. Dus, uh, en dat is vooral ook... Uh, ...in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog... ...maar ook nog tussen de twee wereldoorlogen... ...eigenlijk de meest populaire filosofie geweest. Hè. Nietzsche was eigenlijk helemaal in. En uh, is ook voor een deel uh, min of meer gekaapt... Hè, ...door uh, nazi's die dan met Übermensch... ...en andere terminologieën kwamen... Hè, ...die uh, door Nietzsche heel anders bedoeld waren... ...dan zij ze uitlegden. En daardoor is Nietzsche ook na de oorlog eigenlijk in een kwaad daglicht komen te staan. Ja, ja, maar er is wel een soort revival, zeker in de, in de kenner, kennerskring, hè, in, de, in de filosofische kring uh, van uh, Nietzsche. Dus, uh... ja. Maar uh, wat uh, heb ik, ik... Ik ken de titel van dit boek niet in de kistische nee. wat dat je nu vertelde. Ook, nee. Dat, nee. dat deze man in, in de Eerste Kamer zit van, ja. voor de PVD. Maar ja. wat... Nou, uh, uh, wat veroorzaakt de controverse dan binnen ja, hij de heeft, politiek uh, hij heeft, of binnen hij de, heeft, de partij? Hier en daar uh, heeft hij een opmerking over de actuele ontwikkelingen in Nederland. Wat hem vooral kwalijk is genomen, uh, is uh, dat hij ook opmerkingen heeft naar de PVV. Dus uh, hij schrijft onder andere al in het voorwoord... Hoe duidelijk deze beweging ook laat zien hoe het ressentiment werkt, er zijn meer voorbeelden. Het gaat in dit boek dan ook om het ressentiment in een meer algemene zin. Inbegrepen het gevaar daarvan. De groei van klein naar groot, het verschuiven van min of meer beheerste naar onbeheerste uitingen. Ja, ja. En, en uh, Wilders was toen opgenomen in die gedoorconstructie en, en uh, dat oh, kwam oh, toen ja. heel slecht uit, dat hij met dat geluid kwam. Ja, ja, ja. ja. En hij heeft ook een hele interessante historische opvatting over de vrijheid van meningsuiting. Het is misschien wel leuk om daar nog een stukje van voor te stellen. zijn maar drie zinnen hoor, denk ik. Mm -hmm. De boosheid mag openlijk, want het gaat uiteindelijk over ressentimenten. De boosheid mag openlijk worden geuit onder een nieuwe, legitimerende dekmantel. Die van de vrijheid van meningsuiting. Plotseling het grondrecht bij uitstek Ooit moest dit grondrecht eigen overtuigingen en uitingen beschermen tegen de gevreesde intolerantie van derden. Het was daarom ook vooral bedoeld voor minderheden die bang moesten zijn voor de koning of andere autoriteiten. En die moesten beschermd worden tegen die autoriteiten. Er was sprake van een negatieve vrijheid. Nu ondergaat dit recht een positieve draai en mag in vrijheid alles worden geventileerd wat er aan innerlijke afkeer en weerzin opwelt. De vrije meningsuiting legitimeert nu de beschadiging van de integriteit van anderen. Ja. Ja, ja. Dus nou. is, alles is precies omgedraaid, ja. althans ja. dat is zijn verhaal. Nou, ja. dit zou ook nog wel eens uh, dienstig kunnen zijn om het hele verschijnsel Trump uh, te plaatsen. Ja, ja want ja. Dat, dat past natuurlijk precies ja. in de ontwikkelingen die we nu op heel veel plaatsen zien. Hè? Dus, uh, ja. Ja. En hij schrijft inderdaad dat zijn analyse schatplichtig is aan wat Nietzsche heeft geschreven. Dus het is vooral een filosofisch en ik dacht ook een sociaal psychologische insteek. Ja, die hij interessant. Kies. En wanneer is dit uitgegeven? Is het, is het dan een... Oude het, boek? Dit boek is uh, gepubliceerd oorspronkelijk in 2012. Oh ja, is toch geen uh, Nou, vrij recent hè. Ja. Ja. ja. Nou, dat kan je vast vinden in de Biep. Ja. Ja. ja Als je het niet wilt ik, het zou, ik vrees voor cyberschap zelfs uh, bij de slechter of in de Rams of zo. <laughs> nee, ja. Dan is het iets duurder, maar dan kun je het nog eens een keer nakijken. Dus. Ja, en uh, omdat ik inderdaad best veel met dit soort zaken bezig ben. Ja, tenslotte heeft een van onze grote roergangers in de geschiedschrijving gezegd... dat een echte historicus zich vooral moet verdiepen in de ontwikkelingen van zijn eigen tijd. Uh, las ik onder andere een artikel in de Volkskrant in oktober, 24 oktober... over... Uh, ...het effect van enquêtes en peilingen. Want wij peilen en enqueteren ons helemaal surf, En we worden dus ook gepeild en geënquêteerd tot we er helemaal suf van worden. Maar uh, op de een of andere manier raken we het niet kwijt... ...en doen we allemaal mee en vinden we het leuk dat iemand naar onze mening vraagt. Er begint misschien nu langzaam keerpunt te komen, want nu is het echt zo dat als je ergens iets gekocht hebt van drie kwartjes... dan krijg je de volgende dag een mailtje... Uh, of je aan wil geven of je tevreden bent als klant mm. enzovoort. Dus... Ik word je wel eens zat, hè? Ja, ja ik, ik vul ze al heel lang niet meer in. Al heel lang niet meer. Dus, uh, en dat is wel grappig, want uh, toen straks uh, ging dat gedicht over de social media. Ja. Ja. En uh, uh, volgens mij heb ik vorige keer al iets verteld over uh, Dave Eggers... en zijn uh, redelijk goed verkochte boek uh, The Circle... En uh, dat, die roman uh, begint eigenlijk met uh, de hoofdpersoon die in dienst treedt van een bedrijf wat lijkt op Amazon en Google en nog een paar van dat soort bedrijven, maar dan de combinatie ervan. En zij is heel blij dat zij bij het allermodernste en grootste en invloedrijkste bedrijf mag werken. En zij begint op de afdeling uh, uh, uh, klantenonderzoek. En zij moet dus voortdurend uh, vragen beantwoorden, standaard, vra standaard antwoorden geven op uh, de meest gestelde vragen enzovoort. En als ze dat gedaan heeft, dan moet ze even later inderdaad dezelfde klant terugbellen en vragen of hij een uh, cijfer wil geven voor haar dienstverlening. Ja, ja. Die eigenlijk helemaal niet van haar is, want dat is allemaal geformateerd. Ja, ja. En uh, de klant kan scoren op schaal van 0 tot 100. Maar de, de bedrijfspolitie is dat iemand die um, um, een gemiddelde heeft van minder dan 97... op de schaal van 100, die wordt ontslagen. Maar ze worden er wel bij geholpen hoe ze kunnen zorgen dat ze boven die 97 uitkomen. Want als de klant een 95 geeft of een 97, dan uh, wordt hij even later teruggebeld. En dan uh, wordt hij gevraagd van waar was u ontevreden over... Ja, ja. Nou, eigenlijk was nee, ik ja, ja. nergens ontevreden ja, over. Maar, dan kun je ja, toch... maar, maar waarom geeft u dan geen honderd? Ja, ja, ja, ja, ja vreselijk. En dan ja. zegt die klant meestal van, ja, oké. Okay. <laughs> dan honderd. Ja. Dus, uh, en dat wordt dan uh, minder grappig verteld. Hè? Dat wordt eigenlijk helemaal niet grappig verteld. Die mensen geloven daar echt in. Hè? Ja. En ik, ik ben eigenlijk heel bang dat... Uh, Mensen er nu ook steeds meer in gaan geloven. Want ongeveer iedere dag staat er al in de krant dat dit is de beste zanger of dit is de slechtste voetballer. Of wij het barst van de lijstjes en bij vrijwel geen enkel lijstje weten wij op basis van welke criteria dat lijstje tot stand is gekomen. Ja, ja, ja, ja. De grootste Nederlander was Pim Fortuyn omdat hij net een half jaar daarvoor doodgeschoten was geloof ik in zo'n tv-programma. En Willem van Oranje die stond dan op twee geloof ik. ja. Dus, uh, maar ik weet niet of, of iemand daar nog enige waarde aan hecht ik bedoel, als, als, als ik zoiets hoor ze hebben ik onmiddellijk als het op de televisie uitgezonden wordt ja. Ik, ja. Ik, uh, nou ja dat wordt natuurlijk ook onderzocht hè? ja nou ja, kijk heus wel, <lacht> met, vinden mensen heus wel leuk anders zouden ze niet doen wat jij zegt. nou het is het eigenlijk eerder andersom dat als je niet doet aan dit soort uh, klanttevredenheidsonderzoeken dan moet je dat uitleggen dus ja. iedereen doet dat maar gewoon uh, want dan krijgt hij daar geen vragen over en natuurlijk worden de uitkomsten uh, worden ook gebruikt in reclame. Je moet maar eens in de sterreclame kijken. Dus uh, uh, een 8,4 van onze klanten. Of wij uh, hebben de hoogste klanttevredenheidsverfers. Dus dat wordt ook weer uitgevend. Dat doen ze ook op de team uh, voor recepten bijvoorbeeld. Ja. Dan vragen ze ook als je een ja. recept opzoekt. Dan komen er ja. dus een paar namen. Ik ja. geef een 8,4 en zo. Ja. Ja. Dat is echt... Is dat ook een boek? Of nou, uh, het ik, ik, las dit, ik las dit dus in de krant en daar komen drie deskundigen aan het woord. En uh, die hebben allemaal ook gepubliceerd hierover. Maar uh, twee van die drie boeken, één is helemaal niet meer te krijgen en het andere heel moeilijk. En uh, het derde boekje van meneer Timmeijer met E. Lange-ei. Dat is nog heel makkelijk, te, althans. Dat is bijna nergens te krijgen, maar wel bij Bruna was je een keer of in een ramshow? Vind ik veel. Ik, ik heb er niet veel geld voor betaald in ieder geval. Met de al ironische titel: Wat 93,7% van de Nederlanders moet weten over opiniepeilingen. <t> En daar staat in de het. Voor. En dat is uh, ik, ik heb dat met ongelooflijk veel plezier gelezen en ik zou inderdaad willen dat 93,7% van de Nederlanders ik dit boekje zou lezen Echt waar omdat, uh, Die het, anderen die weten het al uh, <laughs> ja, ja, waarschijnlijk ja, wel Waarschijnlijk, hè? Ja. een klein aantal ja, ja. Dus dat is een aanrader De man is, uh, de man is uh, eigenlijk heel onbekend Het boekje is volgens mij ook heel onbekend ja. uh, Terwijl hij werkt bij de WRR, dus bij de wetenschappelijke voor het regeringsbeleid... ...en hij is ook gepromoveerd op een proefschrift... ...het geheim van de burger... ...en dat gaat ook over staat- en opinieonderzoek. En dat is ook weer bekroond enzovoorts... ...door uh, de Vereniging van Bestuurskunde enzovoorts. Het is heel toegankelijk geschreven. Hè? Uh, dus het is heel goed te volgen voor de leek. En uh, ja... Maar ik behoor tot harde dat harde kleine percentage zijn. dat al uh, wat nattigheid voelde. Dat dacht ik al. Maar het is voor heel veel mensen een eye-opener, denk ik. Want de, de, mijn, mijn conclusie is, je wordt eigenlijk belazerd waar je bij zit. En, ja. dat doe, en dat doe je zelf. En dat doen wij elkaar ook voortdurend aan. Ja. Dat is eigenlijk het porté van het boek. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, dan weten we dat ook weer. Dan gaan we nu afronden. Ja. Want anders dan, uh, jij hebt nog een boek leren, zeg even op oh, titel. Dat kan de volgende Paul keer Schaffer? nog wel. Scheffel, Scheffer. Paul Scheffel. Paul Scheffel. Alles he? doet mee aan de werk. Ja, een, een biografie oh. over zijn grootvader. Oh. oh nou. Ook filosoof trouwens. Dus. Lijkt me, dat lijkt me ook heel, ja. heel de moeite waard. Dan gaan we nu, want zondag treedt zij op in ons cultureel centrum Jan van Bezaal. Gaan we naar Mathilde Santing met het lied Eindeloos. Regen op het land, op het huis en de bomen. Midden op de dag lijkt het donkere nacht. Regen in mijn hart, in mijn hoofd, in mijn dromen. Al zo eindeloos lang gewacht. Wachten op de dag dat de wolken verdwijnen. Stukje blauw waar de lever ik lacht en weer eens de zon in het water zien schijnen. Al zo eindelijk. Dat je altijd moet hopen, het zal dan wel zo zijn. Maar waar vind je de kracht? Is er soms een plek, waar je zonlicht kan kopen. Ik zie de hemel niet meer, nergens licht. Hé hey, lieve Heer, de kracht. Zo eindeloos lang ja, Dit was Mathilde Santing met het lied Eindeloos en nu komt Ben Lonen ...met zijn recensie van Hagar Peters, Malva, de bezige bij Amsterdam 2015. Op zondag 27 september 2015 had Wim Brands in zijn programma Boeken... ...een gesprek met Hagar Peters over haar pasverschenen boek Malva. Ik keek naar het gesprek, werd een beetje verliefd op Hagar en besloot Malva te lezen... Het werd, het, werd uh, het eerste ten uitvoer gebrachte voornemen van het nieuwe jaar 2016. Hoe verheugd was ik, te, was ik te vernemen dat op vrijdag 15 april Haga Peters de gast zal zijn van de literaire kring Goorle. Ik kijk er al naar uit. Wat me van dat gesprek in september bijstaat was de lieftalligheid van Haga, haar engelachtige behandeling van het onderwerp en het volkomen gebrek aan zelfbeklag, waar zij evenals Malva zelf ook reden voor heeft. Haar lieftalligheid kan verder geen onderwerp zijn van deze recensie. Het volkomen gebrek aan zelfbeklag, daar kom ik op terug. Nu eerst de engelachtige behandeling van haar onderwerp. Malva is de dochter van de grote Chileense dichter Pablo Neruda. Die heeft geleefd van 1905 tot 1973. En de Indisch-Nederlandse Maria Antonia Hagenaar, die heeft geleefd van 1900 tot 1965. Malva werd geboren in Madrid en ze stierf in Gouda. Daar ligt haar graf. Op de steen staat, hier rust onze lieveling Malva Marina Reyes, geboren te Madrid 18 augustus 1934, overleden te Gouda 2 maart 1943. Onze lieveling. Onze kan alleen maar slaan op haar moeder Maria Antonia en op de familie Julsing, het pleeggezin in Gouda, ...waar Malva haar laatste levensjaren heeft doorgebracht. Het slaat niet op haar vader Reyes alias Neruda... ...de grootste dichter uit de 20 twintigste eeuw voor wat die kwalificatie waard is... ...die zich nooit wat van zijn kind heeft aangetrokken. Nergens een woord aan haar gewijd in de overvloed aan gedichten. Waarom niet? Hij was teleurgesteld om het wezen dat er wereld kwam, een kind met een waterhoofd dat waarschijnlijk niet lang te leven zou hebben. Teleurstelling, afstoting, doodzwijgen. Weg met het kind, weg met de moeder. Pablo Neruda, de dichter die in zijn gedichten opkwam voor de verschoppelingen der aarde, voor de minst bedeelde, kon het niet opbrengen om zijn charity at home te laten beginnen. Hoe kun je deze feiten neerzetten zonder een veroordeling mee te laten meeklinken? Me lijkt dat dit zo goed als onmogelijk is, maar Hagar Peters komt dicht in de buurt. Zij wordt door Malva uitgekozen om vanuit het hiernamaals haar ghostwriter te zijn. Malva komt terug van de plaats waar vandaan niemand terugkeert via de pen van Hagar Peters. De kracht die dit mogelijk maakt is de oeverloze behoefte aan herkenning... ...teweeggebracht door de afgronddiepe ontkenning. Malva is niet bitter. In het hiernamaals is geen bitterheid meer, geen behoefte om rekeningen te vereffenen... ...geen treurigmakende voortzetting van de ellende die in dit ondermaanse schering en inslag is. De textuur van de hemelse vrede en mildheid is het gewichtloze gewaad waarin Malva gekleed gaat... En met die vredige mildheid of milde vredigheid ziet ze neer op het leven van Pablo Neruda, haar vader. Sub specie eternitatis heeft dat leven geen enkel geheim meer voor haar. Ze kan terugspoelen en op elk gewenst moment bij hem aanwezig zijn. In zijn werkkamer, bij zijn vrienden, bij de banketten die ter ere van hem worden gehouden, bij zijn triomfen, maar ook bij zijn tweede geliefde en zijn derde geliefde, en bij zijn sterven en uitvaart twee weken na de moord op Allende en de machtsgreep van Pinochet in 1973. Alles weten is alles vergeven. Malva laat zich bijlichten door enkele illustere figuren bij wie ze dagins aan geen zijde belet kan aanvragen, zoals niemand minder dan Socrates, ervaringsdeskundige als het gaat om het verwaarlozen van eigen kinderen, Goethe, Symbosca, ach, zij is de enige niet. Zoveel kinderen van grote mannen niet gekend, niet erkend, niet bemind worden. In Hagar Peters vindt Malva een congeniale geest. Ook Hagar heeft een vader die een flink aantal jaren van haar jonge leven afwezig was. Taal nog teken. Alleen maar beroepsmatige belangstelling hebben voor, hier zit een mooie ironie, Chili, het vaderland van Neruda. Het is later goed gekomen tussen vader, Herman Vuisje en dochter Hagar, maar zij kent geen vrok, zij uit geen verwijt. Er is hooguit een verwonderd accepteren dat de dingen gaan zoals ze gaan. Ja, Malva heeft een uitstekende ghostwriter gevonden in Hagar Peters, die geboren is op 12 mei 1972, en die we sinds haar debuut in 1999, genoeg gedicht over de liefde vandaag, kennen als een begenadigd dichter. In 2005 werd ze door Nederlandse en Vlaamse scholieren gekozen tot jeugddichter des vaderlands. Deze dichter schrijft, hoe kan het anders, een roman die leest als een gedicht. Met, hoe kan het anders, verwijzingen naar dichtregels die iemand die de kanon kent moet herkennen. Ik geef een lang citaat. Malva is aan het woord, hij is natuurlijk Neruda. Daar komt het citaat. Op die lange middagen, waarin hij zat zitten schrijven, worm ik me soms tussen zijn romp en de tafel en strijk neer op zijn schoot. Strijk neer als een vallend blad, een vallend vel papier, dat hij over zijn schouder heeft geworpen, zonder het eerst tot prop te verfrommelen, maar dat een verkeerde versie is. Telkens, Terwijl hij zich opnieuw over een leeg blad buigt, een tablo raza met zijn pen in de aanslag, spring ik daar boven op hem. Zijn arm gaat dwars door me heen, maar ik trek het me niet aan. Ik beeld me in dat hij me omhelst, dat zijn schrijven een strelen is van mij, zijn kind op schoot. Ik ben vlak boven het papier, zie de hand met de pen zich van links naar rechts bewegen en daar verschijnen de letters in groene inkt. Ik fluister hem verlegen in het oor, niet zo, niet dat woord, niet weer het woord wortel, dat heb je al zo vaak gebruikt. Kijk maar naar de regel ervoor. Maar hij slaat mijn commentaar in de wind en het woord wortel is onuitroeibaar. Ik hoor zijn diepe ademhaling achter me, bezonken ruis, rustig als kalm water, gelaten en een innige verbondenheid met de dingen. Zijn rust maakt mij rustig, ik sluit mijn ogen en denk dat het goed is. Overal ontspringen wortels, de oorsprongen en de oorzaken, als wil hij zijn leven uitlopers geven die hem stevig in de grond verankeren waar hij in zijn moederloosheid en onophoudelijk reizen al onthecht raakte, terwijl de constellaties van de coterieën om hem heen zweefden als kristallen en elkaar aflosten als heimelijke geliefden of als echtgenotes. Zijn beste vrienden, ...werden van hem weggerukt door de brute handen van hun moordenaars... ...en zijn eigen dochter, weerloos, verloren, al bij de geboorte door de artsen opgegeven... ...als mijn stoornis niet spontaan zou stoppen, wat ook nog wel eens voorkwam... ...maar er was nooit een pijl op te trekken, zwaaide hij haar op, te, op zijn tweede uit... ...zonder haar nog ooit naar haar om te zien. Maar ik zwaai terug. Zie maar hoe ik zwaai. Wuivend, niet verdrinkend... Goed, het was het citaat. De twee fragmenten van dit citaat zijn gescheiden door een witregel waarop een punt -komma staat. Ergens in het begin van het boek heeft Malva verklaard dat de punt -komma symbool staat voor haar leven, voor haar persoon, voor haar figuur. Het slappe lijf dat bungelt als een komma onder het grote hoofd, de punt. Nooit zo'n lyrische beschouwing gelezen over de punt -komma. Door heel het boek heen is dit leesteken, het scheidingsteken of ook het verbindingsteken tussen de alinea's. Toen Neruda, vrouw en kind, uitzwaaide, was Malva twee jaar oud. Hij zwaaide haar uit zonder ooit naar haar om te zien. In dit boek zwaait ze terug, wuivend, niet verdrinkend. Wat een vondst om de beroemde regel van Stevie Smith, Not Waving But Browning, zo om te keren, wuivend, niet verdrinkend. De hommage aan Malva Reyes, begraven in Gouda, is een schitterende bloem ontsproten aan de vruchtbare dichterlijke verbeelding van de lieftallige Hagar Peters. Notabene, Malva is kaasjeskruid, een geslacht van kruidachtige planten. Het geslacht is met dertig soorten wijdverbreid over gematigde subtropische en tropische gebieden van Afrika en Eurazië. azië Dat is mijn recensie van Malva. Schitterend boek. Een mooie recensie. Schitterend boek. Ja, dat dacht ik ook. En heel erg leuk dat ze 15 april ja. in het Jan van Bezauwhuis is. maar In de kapel, in de, kapel, kring. In in de, de kapel literaire kring. Van ja. gast van de literaire kring. Ja. En hoe heet het bekendste boek van Neruda uh, Hoe heet dat bekendste boek? Van wie? Ik beken, ja. ik, bekend, heb oh. ik heb geleefd. Ik heb geleefd. Ja, hij heeft lang niet alles bekend. Nee, maar het zouden zou de woorden van zijn dochter kunnen zijn. Ja, maar er is een boek over, is, er is een boek over uh, zijn dochter geschreven, hè? Dus dat is niet dit boek. Ja, van, dat uh, is gebeurd in het boek Het Zuiderkruis of zoiets dergelijks. Ja. Ook al een keer. Maar dit is heel anders. En, ja, dit en een is heel de mooi de pure boek. fictie. Nou, het andere was gewoon ja. echt een, een verhaal over uh, wat er gebeurd <coughs> ja. is tussen de vrouw en Nero. Uh, Oké Els, je hebt iets nieuws te vertellen. Ja, ik wou uh, een boek aanprijzen. Wat vind ik eigenlijk iedere Nederlander gelezen moet hebben. <coughs> en dat is geschreven door Rodan Al-Ghaldi. Die uit, in 1998 uit Irak hier kwam. En in 2007 generaal Pardon kreeg. Een boek schreef in een kringloopwinkel. In, en dat boek heet hoe ik talent voor het leven kreeg. Daarin beschrijft hij, vind ik, heel onderkoeld... alle drama's in het leven van heel veel lotgenoten. Ook met veel humor. Kritiek op zo'n lotgenoten ontbreekt helemaal niet. De werkers in het centrum observeert hij nauwkeurig... en geeft een beetje een schokkend beeld... van de non nonsense mentaliteit van die werkers. Hij zegt zelf van zijn boek, is dit een roman... Hij zegt, als iemand mij vraagt of dit mijn verhaal is, dan zeg ik nee. Maar als iemand mij vraagt, is dit jouw verhaal? Dan zeg ik volmondig ja. Nou, dit is een boek, is fictie voor iemand die het niet kan geloven. Maar non-fictie voor een ieder die er voor openstaat. Hij heeft ook veel gedichten geschreven. Hij heeft prijzen gekregen, literatuurprijzen. Die zal ik verder nu niet aanprijzen, want dan hebben wij geen tijd meer, maar wat ik wel leuk vind is, hij zei Nederland leerde mij drie dingen. Het eerste is niet meer respect hebben voor Europa dan voor voorzichtigheid. Een nette leugen is beter dan een rommelige waarheid. Als je het boek leest, zal je weten waarom. En het derde is het verschil tussen een omafiets en een vrouwenfiets. Is echt eigenlijk een must voor iedereen om dat te lezen. Als je ja, ja. iets wil uh, weten van... Uh, is het zo te krijgen in iedere boekhandel? Of, ja hoor. Is het, het is zo... zelfs, ik had het al gelezen, maar het werd aangeraden door de Wereld Door-panel. Oh, okay. ja, ja. Dus oh, het ja. ligt bij de boekwinkel. Goed. Goed. Maritia, jij kan nog net... Nee, die in een minuut... Eén uh... minuut jouw nieuwtje doen. Nee, nee, daar heb ik iets meer tijd voor nodig. Dus okay. ik denk dat het beter is dat we dat voor de volgende keer bewaren. Dan bewaren we het voor de volgende keer. En dan gaat Ben afkondigen, denk ik, hè? Ja, dan ga ik maar afkondigen. Hebben we nog vijf seconden? Nee, nog een hele minuut. Of niet? Eén minuut, hè? Oh, Maritia, we hebben tijd zat. Wat was jouw nietje? <totstukat> nou, ik wil het hebben over een van de boeken die weer heruitgegeven is, zoals het de afgelopen tien jaar veel verschenen zijn. En dit is van een Pool, met name Bolestaf Prus. Prus? Uh, die heeft. Uh, ja, dat boek is vorig jaar in het Nederlands verschenen. Het is dus een immense pil. Maar zeer de moeite waard, maar daar zal ik misschien volgende week of volgende maand iets over vertellen. Ja, dus dat is een boekattendering en je gaat er volgende ja, maand iets over vertellen. Pop, maar u. dat is inderdaad zo, want wij gaan er nou uit. We hebben het uur erop zitten. Dank voor het luisteren. Dank Fred voor jouw bijdrage. Zeer gewaardeerd. En ja, wij zijn pas over een maand terug. Dat is de eerste maandag van april. Dan zijn we er weer met het uur literatuur.